2 uur NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Elk jaar worden tientallen honden van overheidswegen afgemaakt... omdat ze bijten, agressief zijn, iemand gebeten hebben. Op last van het OM krijgen ze een spuitje zonder dat een rechter naar de zaak kijkt. Dat is niet in orde en ook niet nodig, zeggen twee kamerleden van SP en GroenLinks. Je kunt die honden en hun bazen ook trainen of verplicht aanlijnen. In dat laatste geval alleen de honden dan. Maar het gaat ze niet lukken om de hele kamer mee te krijgen...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 Bij terugkeer zei de Zuid-Koreaanse delegatieleider... dat Noord-Korea er niet aan hecht door te gaan met zijn nucleaire programma... als er geen militaire dreiging tegen het land is... en als de veiligheid wordt gegarandeerd. Ook staat Noord-Korea open voor gesprekken met de VS. De dreiging bij de middelbare school My College in Spijkenisse is voorbij. Vanochtend was daar een politieactie vanwege een dreigende situatie. In Hoogvliet is intussen een jongen van 17 aangehouden... zegt verslaggever Robert Bas. Nou, het verhaal ging dat een scholier uit Hoogvliet van die school van bedreigd zou zijn die ochtend door een man uit Hoogvliet. Nou, de politie heeft geen risico genomen, heeft de school hemetisch afgesloten, uh, agenten in de buurt geposteerd met kogelweer in de vesten. Ja, en die dreiging was dus voorbij op het moment dat die 17-jarige jongen was aangehouden. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de jongen.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 De man vrouwen die alleen over straat gingen de stuip op het lijf... door zijn broek te laten zakken en zichzelf te bevredigen. Vervolgens rende hij er vandoor. Hij kwam bekend te staan als de rennende rukker. Steeds meer landen spioneren online. In plaats van ouderwetse inlichtingenoperaties door spionnen... wordt er steeds vaker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen... digitaal ingebroken, staat in het jaarverslag... van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop, moeilijk traceerbaar en heeft een groot potentieel bereik, zegt de directeur-generaal van de IVD. Ja, wij schatten die dreiging als groot in, omdat uh, in die digitale ruimte alle andere dreigingen samenkomen. Of je nu praat over economische spionage, politieke spionage, sabotage, uh, alles komt daarin samen. De AIVD maakt zich ook zorgen over digitale sabotage... van de infrastructuur. Als een elektriciteitscentrale of een communicatieknooppunt wordt getroffen... kan dat grote gevolgen hebben voor de samenleving. De politie heeft vanochtend opnieuw een tantra-therapeut opgepakt... die verdacht wordt van seksueel misbruik. Daarna is ook zijn huis doorzocht. Vier vrouwen hebben de afgelopen maanden aangifte gedaan... tegen de 53-jarige man die actief was in Renen. Eerder arresteerde de politie al een tantra-masseur in Rotterdam... De arrestaties staan niet op zich. Bij een speciaal meldpunt zijn inmiddels al 90 meldingen binnengekomen over 51 verschillende tantra masseurs. Ze beloven vrouwen via massages te helpen met het opruimen van lichamelijke blokkades, maar vervolgens gaan ze ongevraagd over tot seksuele handelingen. Het weer trekt een storing met wat lichte regen naar het noordoosten... maar vooral in het zuidwesten kan ook de zon even doorbreken. Het is 8 tot 11 graden. Komende nacht droog, met temperaturen net boven het vriespunt. Morgen overdag bewolkt, met vooral later op de dag nu en dan een bui. En van Jeroen gaan we naar Kees Kwaks, want die heeft verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor te keren. Er wordt met spoed wat gaatjes gerepareerd bij Soeterwoude Dorp. 6 kilometer file vanaf Leidschendam tot Soeterwoude Dorp. De rijstok is dicht... Op de A4 vanaf Den Haag naar Rotterdam... in de file tussen Den Horen en de Beneluxtunnel bij elkaar zo'n 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. En er zijn technische problemen op de A7 Heerenveen... richting Den Oever, bij Bresland-Dijk. Verkeer gaat dan nu in beide richtingen over één rijbaan. Richting Noord-Holland, 10 minuten vertraging vanaf het Zürich. Vanavond in Brandpunt Plus. Het wordt wel de nieuwe volksziekte genoemd. Eenzaamheid.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 Honden die bijten worden afgemaakt zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Moet dat veranderen? De Tweede Kamer stemt daar vanmiddag over... en wij gaan het er zo over hebben. Een Russische ex-pion vecht momenteel in Engeland voor zijn leven. Hij werd gisteravond vergiftigd. Doe denken aan 2006, toen werd Alexander Litvinenko vergiftigd. Ook een ex-pion. En een vijand van Poetin. Alexander Litvinenko, once a colonel in the Russian Security Service. Now he's fighting for his life. Straks correspondent Lia van Beckhoven over de gifmoord die heel Groot-Brittannië jaren in de greep hield. In feite of fictie zoeken we uit wat waar is van deze uitspraak. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine klassen leiden tot betere leerprestaties. Bij Lusak weten we dat al 30 jaar. Nou is dat inderdaad zo. Dat horen we tegen drieën. Maar eerst rechtspraak voor de bijtende hond. Susanne Bosman. Eén van de... Nou, dat klinkt helemaal niet zo gezellig. Lammert, ben jij ook zo iemand een, als ik die liever een, een blokje omloopt... als er een flinke hond aankomt? Nou, nee, op zich hou ik wel van honden. Maar het gaat natuurlijk ook wel eens mis, inderdaad. In 2016 werden in twee dagen tijd nog vier mensen aangevallen door honden. En in 2014 raakten twee meisjes van zes en tien... ernstig gewond door een agressieve hond in Schijndel. Er zijn ook wel eens doden bijgevallen, toch? Ja, dat klopt. Begin jaren negentig ging het echt een paar keer goed mis. Het onberekenbare gedrag van de pitbull is gisteren een peuter van één jaar noodlottig geworden. Het was het tweede dodelijk ongeval dit jaar met een hond van dit ras. Ja, uiteindelijk werden maar liefst drie peuters gedood in een paar jaar tijd. En toen was de maat vol en werd er een regeling bedacht... die het aantal incidenten met agressieve honden omlaag moest brengen. Het NOS-journaal berichtte erover in april 1993. Pitbull Stacy heeft niets te vrezen. De hond is geregistreerd, gesteriliseerd en in het bezit van een dierenpaspoort. En daarmee voldoet Stacy aan de nieuwe regeling die het afgelopen paasweekeinde is ingegaan. Pitbulls mogen vanaf vandaag ook niet meer vrij rondlopen. En al helemaal niet zonder muilkorf. Ja, de regeling agressieve honden in de volksmond wel. De pitbullwet verbood het fokken van pitbullterriers. En al bestaande oudere pitbullterriers mochten alleen de straat op... met een muilkorf, kort aangeleind en gecastreerd. Nou, dan zou je zeggen, een probleem opgelost. Ja, zou je inderdaad zeggen, maar de werkelijkheid was weer barstiger. De wet werd in 2008 namelijk weer afgeschaft. Lilian Ensering van Postbus 51 legt in 2009 uit waarom. Hij werkte niet. Uh, het doel van de regeling was dat het aantal bijtincidenten zou afnemen, maar in de afgelopen 15 jaar is gebleken dat dat helemaal niet het geval was geweest. Ja, hiervoor in de plaats is er nu een regeling die ervoor zorgt... dat het niet meer alleen gekeken wordt naar het soort hond... maar vooral ook naar het gedrag van de hond. Als een hond agressief is geweest, wordt hij nu onderworpen aan een test. En als hij daarvoor slaagt, mag hij blijven leven en zo niet... ja, dan wordt hij afgemaakt. Ja, lammer, Dankjewel. Ik praat erover door. Uh, vanmiddag namelijk, dan buigt het parlement zich over een motie... van de SP en van GroenLinks. Zij willen dat uh, voortaan een rechter oordeelt over dan de dood van de hond. Ze vinden het advies van een gedragsdeskundige alleen niet voldoende. Hier aan tafel Rutger van Veen advocaat, verdedigt hondenbezitters die hun hond kwijt dreigen te raken. Meneer Van Veen, wat is nou het sterkste voorbeeld waarvan u dacht... van ja, hier zou toch echt een rechter naar moeten kijken? Het sterkste voorbeeld is eigenlijk uh, een zaak die ik uh, enige tijd geleden had... waarbij er ook uh, puppies in beslag waren genomen. We werden 26 honden in beslag genomen trouwens. En daarvan waren er 9 puppies. En daarvan zei het assessment team van het OM... van ja, er een groot deel van die puppies, 6 stuks... Die hebben niet te corrigeren gedragskenmerken. die willen we eigenlijk uh, euthanaseren, zoals ze dat dan heel netjes noemen. Hoe oud waren die puppies dan? Die waren toen ze in beslag uh, werden genomen, maar drie weken oud. En toen konden ze dus al zien dat die uh, nou ja, ho uh, hopeloze gevallen waren? Dat werd gezegd, ja. ja. En wat was de aanleiding om al die honden in beslag te nemen? Uh, dat was een, een onderzoek van justitie uh, naar het organiseren van, uh, van gevechten. Dus werd gezegd: van ja, jullie fokken die honden uh, ten einde daar gevechten mee te laten uh, doen. Dus de inbeslagname op zich, dat begrijp je dan nog wel. En er komt dan een strafzaak. En in zo'n strafzaak kun je eh, sowieso als van een burger iets in beslag wordt genomen... dan kun je naar de, naar de rechter ermee. Dan kun je zeggen, van ik vind het onterecht dat het in beslag is genomen. En dan kan een rechter daarover oordelen. Dus in dat opzicht kun je wel naar de rechter. Alleen het probleem is dat het toetsingskader van de rechtbank maar heel eh, beperkt is. Alleen als de rechter zegt, van het is echt in hoge mate onwaarschijnlijk... dat later oordelend in de strafzaak eh, een voorwerp verbeurd voor wordt verklaard... Dan dit door, dit, nu wordt het heel ingewikkeld uh, ja, sorry, voor mij. Het is wij, eigenlijk ja? zo dat je een klaagschrift kunt indienen... in afwachting van het uiteindelijke oordeel. Uh, en als dan een rechter zegt van ja, die hond... of het voorwerp... Uh, dat, dat... Nou, die hond dus, ja? Ja, precies. Maar mm -hmm. nou, dat is dus eigenlijk het probleem. Een, een hond wordt gelijkgesteld aan een voorwerp. Of nou een hond van je in beslag wordt genomen... of een telefoon, er wordt gewoon precies hetzelfde naar gekeken. Mm -hmm. Maar er wordt dus nu gekeken door een gedragstestkundige... Ja, dat klopt. Het OM die, uh, die laat de honden onderzoeken door een assessment team. En als daaruit komt van nou, de honden zijn gevaarlijk, dan mag het OM zelfstandig de honden doden. Mm -hmm. ja. En wij zeggen van daar zou een rechter aan te pas moeten komen. Die rechter die moet erover oordelen. Want die heeft er meer verstand van dan een gedragsdeskundige. Ja, en zo'n procedure is met veel meer waarborgen omkleed. Je kunt een contra-expertise laten uitvoeren, dan kun je van alles doen. Ja, Jair ook advocaat. Um, uh, goedemiddag in de studio in Utrecht. Goedemiddag. Ja, Zo'n assessment team. Kijkt dan of een hond misschien uh, nou, uh, of nog te redden valt of opnieuw op te voeden is. Vindt u dat uh, honden een tweede kans verdienen? Nou, dat hangt heel erg van de omstandigheden en met name de zwaarte van de schade die de hond heeft aangericht af. En daar wordt op dit moment uh, te weinig naar gekeken. In die zin dat je ziet dat heel veel honden die al zware schade hebben aangericht, alsnog de maatschappij ingaan. En dus de kans krijgen om opnieuw zware schade aan te richten. En dat gebeurt ook. Er zijn voorbeelden te over van honden die... Uh, onder voorwaarden dan toch de maatschappij in terug mogen. Um, uh, waarvan je vervolgens ziet dat ofwel het baas zich niet... aan die voorwaarden houdt of dat die voorwaarden totaal niet helpen. Ja. Uh, en waarna dus weer slachtoffers vallen. Um, Heb je ook zelf zo'n voorbeeld de bij de hand machten. gehad? Ja? Nou, uh, vorig jaar is in Den Haag een hond doodgebeten... door een uh, hond van een vechthondenras die al een melkorf ja. moest. Maar daar hield de baas zich niet aan. Uh, de Labrador Faria in Katwijk, die honden hadden al eerder schade... Aangericht. En zo zijn er legio voorbeelden van eerdere schade. En daar wordt eigenlijk in, juist in een groot deel van de gevallen heel mild mee omgesprongen. En dat beleid, ja, ik, ik ben het wel eens dat de eenduidigheid daarin ontbreekt. Maar die clementie op het moment dat er al zware schade is aangericht, maakt absoluut niet uit door wat voor soort hond. Maar op het moment dat er mensen en honden zwaar gewond of dood zijn, denk ik, ja, dan zijn we klaar. En dan moet zo'n hond worden afgemaakt? Ja, die is niet geschikt voor deze maatschappij, sorry. Ja, want dat gaat, meneer van Veen, ook niet over hondjes... die iemand even in de broekspijp bijten. Zeker niet. En uh, ik zeg ook niet dat gevaarlijke honden... zomaar terug moeten keren in de maatschappij. Je moet burgers uh, er tegen beschermen... dat er levensgevaarlijke honden op straat lopen. Maar uh, er is, uh, we hebben een wet daarvoor, de wet dieren. En dat is eigenlijk een, uh, een wet waarin staat... in welke gevallen je een dier mag doden. En een strafrechter, die kan zich daar niet aan houden. In dat opzicht ziet de motie er ook op om dat gelijk te trekken. We zeggen eigenlijk een strafrechter moet zich houden aan de wetten dieren... Hm. Want die wet is er niet voor niets. En nu en er wordt er mee, bestaat mee bestaat. omgegaan alsof het voorwerpen zijn. Van uh, de, een van de argumenten voor die motie is dat inderdaad honden nu behandeld worden... als een uh, kapotte telefoon. Als er wat mis is met de hond, je niet dan voor wordt die Voor ja. Met een kapotte telefoon ja. kom je doorgaans niet bij de plastische chirurgie terecht... om je ledematen er aan te laten zetten. Dus dat vind ik toch wel een verschilletje. Uh, de wet dieren strekt ter bescherming van dieren... en helemaal niet ter bescherming van de omgeving. Die mogelijkheid biedt de wet wel, maar daar wordt tot nu toe helemaal geen gebruik van gemaakt. Uh, en daar staan inderdaad regels in... voor het doden van honden. Niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken... of ter beoordeling van de dierenarts. Op het moment dat die hond... al zware verminkingen heeft aangericht... Uh, andere honden heeft gedood... ja, dan... Is die schade al aangericht? Je hebt het dan niet over. Kom maar, laten we eens preventief gezellig honden gaan afmaken vanmiddag. Nee, je praat al over het zakken voor de test van het echte leven. Ja. Maar is misschien ook de eigenaar gezakt voor de test van goede eigenaar zijn? Oh, beslist. Ja. Nou, dat is Likker. ook. Uh, maar dat... die neemt meteen weer een nieuwe hond. Dat is, dat is een probleem. Maar dat gaat hier niet over. Van Veen? Ja, er zijn voorbeelden waarin een, uh, een hond altijd gewoon goed gedaan heeft. maar de eigenaar in een psychose is gekomen. En die hond daardoor flipt, zeg maar, en, en iets doet. En daardoor die hond wordt afgemaakt. Terwijl als je zegt, van, ja, dat is een hond gewoon bij een baasje terechtkomt... die goed voor hem zorgt. Of je zegt, die eigenaar die, die is nog nooit eerder met zoiets in aanraking geweest... Dus die met de juiste medicatie en een training... kan die wel weer gewoon goed voor die mm -hmm. hond zorgen. Ja. En dan kan het gewoon goed komen met zo'n beet. Sinds een half jaar is de hond van uh, Wilma uit Roosendaal in beslag genomen... nadat hij voor het eerst een mens beet. Een uh, slepend conflict deed uh, haar vandaag uitkomen bij Martin Gaus. Ja, Dit is al een beetje... Uh is oh, de kleine meid, dat is iva. Siva. Siva. Ja. Hey. En wat voor hond is Siva? Het is een mekkelse herder. En wat is er gebeurd? Zij heeft dus een, uh, een puber gebeten. Een puber? Een puber gebeten. Ze hadden het niet aangeleid? Nee, niet aangeleid. Dat, dat, uh, dat doen we daar eigenlijk nooit eigenlijk. Dat doen we allemaal de honden loslaten. En er uh, lopen nooit geen, uh, geen, geen kinderen. En er kwamen dus drie, kinderen, of drie uh, pubers... Die zijn dus met stokken aan het spelen in bosjes. En in welk lichaamsdeel had uw hond die puber gebeten? Uh, niet het gezicht of zo, hè? Het was uh, bovenarmen en in de kuit. Twee? Twee keer? Vier beten. Vier beten? Zover wij weten, hè. Nou, twee dagen later staat er een e politie bij ons aan de deur. En die hebben Siva meegenomen? De andere dag, ja. En dan begint het gedonder natuurlijk, hè. Maar uw hond ging mee naar het politiebureau? Nee, die gaat naar de opslag. Dus wij weten ook niet waar ze hebben gezeten. Hè? Wij weten van niks. Dus de opslag? Ja, de opslag. Zo ja, noemen ze dat? Dus Ergens een plek in Nederland? Er is een plek in Nederland. En daar wordt de hond getest? Daar wordt de hond na uh, twee weken ongeveer getest, ja. Dus een hond wordt in een hoek gedreven, met stokken bedreigd... Uh, met poppen gegooid, van alles. Maar er is ook nergens geen opname van, hè? Je weet niet wat er achter gesloten deuren met uw nee. hond is gebeurd? Nee. dan kwam het dus uit van dat eigenlijk mijn man die, die dus niet met een hond omgaan. Dus dat, dat was de uitslag van de test. Het baasje kan niet met een hond omgaan. Daar kwam het eigenlijk op neer, ja. En niet de hond is gevaarlijk? In principe niet. Nee. Dat kwam eigenlijk nog niet eens naar voren. Heeft u ooit gedacht dat u het baasje zou zijn van een hond die bijt? Nooit. Nooit. Echt nooit. Omdat zij zo lief is. Zie ik eruit als een tokkie? Nee, dat bedoel ik. Denk je nou echt dat wij agressieve honden hebben of zo? Nee, het kan iedereen overkomen. Dus wij zijn ondertussen drie rechtszaken verder. Ja, we vechten er eigenlijk kapot voor, ja. Wat is de volgende stap? Nou, dat we dus binnenkort weer bij de rechtbank staan. Want uh, we hebben eindelijk afgedongen kunnen krijgen uh, dat ze dus een tegenonderzoek uh, mag doen. Hier bij Martin Gaus. Meneer Gaus, wat kunt u nog doen met een hond als Siva die een mens gebeten heeft? Nou, we hebben inmiddels uh, zo'n 53 honden gehad. 53 in beslag genomen honden die min of meer euthanasie of euthanasie hadden. En van die 53 zijn er na ellenlange procedures... en na heropvoeding en heropvoeden van bazen... 50 honden teruggegaan. Naar het baasje waar het vandaan kwam? Juist. Je moet je even goed realiseren wat het wil zeggen. 53 met de dood die erop zou moeten volgen... waar ze 50 keer ongelijk gehad hebben. En dat waren 53 honden die een mens hadden gebeten? Ja, neem voor mij één ding aan. Als wij een hond opgevoed hebben en hij bijt, weet heel Nederland het. Kunt u over Siva al zeggen, deze hond is niet gevaarlijk? We hebben van alles gedaan nu met die hond. We zijn met hem naar de markt geweest. We hebben hem in zeer moeilijke omstandigheden gebracht. Het, ging allemaal erg, het gaat allemaal erg goed. Dus daar is een filmpje van gemaakt. Dat krijgt de rechtbank. Maar dan nog is het heel moeilijk. Dus de rechter zegt van hij mag naar huis. Maar als de burgemeester het niet bevalt... dan schijnt er nog steeds een probleem te zijn... dat die hond dan nog niet naar huis mag. En dan wordt hij nog steeds iets ten dode opgeschreven. Wacht even. De burgemeester kon daarmee de rechter overrulen. Ja, dat, dat gebeurt. Ja, ik heb ook altijd gedacht dat de rechter het laatste woord heeft. Maar in de praktijk is dat erg lastig. Rutger van Veen, klopt dat? Dat de burgemeester nog de rechter kan Dat Klopt. Ja. Okay. Ja. Dus, uh, dus die procedure die kan nog voortgaan. Ja, We horen mevrouw Boisservant, ja, Ira advocaat. Uh, Martin Gauw zegt, het kan hè. 50 van de 53 honden, die heeft hij weer nou ja, met een tweede kans op het rechte pad gekregen. Je kunt ze dus bijsturen. Dus ja, uh, geef zo'n hond nog een kans. Nou, die, die feiten vind ik zeker in deze setting erg moeilijk controleerbaar of dat zo is. Er zijn natuurlijk heel veel honden die van hand tot hand gaan en die wel degelijk na allerlei maatregelen en heropvoedingsschade veroorzaken. Uh, vorig jaar is, uh, want u noemde, een aantal bijtincidenten in de inleiding, mm -hmm. maar er zijn er natuurlijk veel, veel meer. Veel, ja. uh, veel ja. meer. Ja. Nou, even kijken. Ik had afgelopen week drie doodgebeten honden, vijf verminkte honden en twee zwaar verminkte volwassenen. Die zijn allemaal helemaal het justitiële apparaat niet ingekomen. Dat wordt allemaal particulier afgehandeld. Die de media niet, die halen de cijfers niet. En dat gaat vaak wel degelijk om honden... die al eerder ook zware schade hebben veroorzaakt. Dus ik vind dat hier heel moeilijk te controleren. Vorig jaar een hond uit asiel Amsterdam... zogenaamd deskundig getest en beoordeeld. En het eerste wat hij doet is uh, een kind een gezicht afrukken. En natuurlijk, dan worden restricties gegeven aan de eigenaar... van pas op, niet bij kinderen, dit en dat. Maar overal in Nederland zijn kinderen... overal in Nederland zijn andere honden... overal in Nederland kan die hond schade veroorzaken. En dat is op dit moment dit dermate veel dat ik vind ja. dat we dat risico niet meer kunnen nemen. Meneer van Zee? Door het aannemen van deze motie zal dat risico niet toenemen. Waar, waar het om gaat is dat het ook het openbaar ministerie zich aan de wet moet houden... en dat is op dit moment gewoon niet het geval. U zegt ook, het OM heeft er belang bij dat honden snel worden afgevoerd, afgemaakt? In ieder geval snel worden beoordeeld. Ja? Ook als dat betekent dat ze, dat ze getraind moeten worden en terug moeten Wel gaan belang, naar de regenaar. Ja? Ja, iedere dag dat een dier in zo'n opslag uh, zit... is niet alleen schadelijk voor het dier, kost het OM ook geld. Dus er is een belang van alle kanten eigenlijk. Ja. U gaat al regelmatig naar de rechter om via een kort geding te voorkomen... Hè, dat een agressieve hond wordt, uh, wordt afgemaakt. Heeft dat succes? Dat heeft wel één succes. Uh, maar eigenlijk zou je willen dat dat niet nodig is. Want zo'n kort gedingprocedure is, is eigenlijk een civiele zaak... En dat, dat doen we omdat je niet anders kunt. Omdat een rechtbank, een beklagrechter, er niet over kan oordelen op dit moment. Omdat die in het kader van de strafwet, van de, straf, van de wet, wetboek strafvordering... niet de mogelijkheden heeft om zich aan de wet dieren, het OM zich aan de wet dieren te laten houden. Daar komt het eigenlijk om ja, neer. Nou, ik begrijp dat u beiden met belangstelling volgt wat de Tweede Kamer hierover zegt. Ik dank u wel voor dit gesprek, Rutger van Veen en Jaira Bosseva. Dank u wel. Nieuws via de NOS dan. De eigenaar van een voormalige christelijke zorgboerderij... in het Zuid-Hollandse Meerkerk... is veroordeeld tot anderhalf jaar cel... van een, jaar, een half jaar voorwaardelijk... vanwege misbruik van een patiënt. Jacob Boek van de rechtbank Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Boek, hoe lang heeft die ontucht geduurd? Die ontucht heeft enige tijd geduurd, mevrouw. In enige tijd? Ja. ja. U moet dan denken aan, uh, aan een uh, aantal jaren... Ja, ja, het was tussen 2011 en 2015, heb ja. ik begrepen. December 2011 ja? en juli 2015, ja. ja. Ja, een vrouw is overleden. Hè? Inmiddels, ja. Bewijsmateriaal ja, ja. bestaat onder meer uit chatsessies tussen deze vrouw en de dader. Wat stond erin? Uh, daar stond, uh, oh, ik kan het samenvatten, uh, dat komt erop neer dat uh, daar uh, twee mensen aan het woorden waren die hun uh, seksuele verlangens naar elkaar uitspraken. En ook vertelden over een seksuele relatie die ze samen hebben gehad. Nou, waarom is dan toch uh, het idee uh, gekomen dat er dwang aan te pas kwam? Nou, het gaat om misbruik van gezag in deze zaken. Um, de, de, de, de Tirza, aange, dus niet Terza, die heeft uh, uh, nogal wat problemen gekend in haar leven. En die was aan de zorg van de verdachte toevertrouwd. Hij zou haar helpen, uh, hij zou haar uh, problemen behandelen. En zij was een van de twee mensen die ze vertrouwde. En van dat gezag wat je over iemand hebt, macht... Daar mag je geen misbruik van maken door een seksuele relatie met iemand aan te gaan. Omdat de wet ervan uitgaat dat, ervan uitgaat dat in zo'n situatie er eigenlijk geen sprake kan zijn van vrijwilligheid. Nou, nou is er een veroordeling dus. Anderhalf jaar zelf, een half jaar ja. voorwaardelijk. Man is al eerder veroordeeld voor ontucht met vier patiënten. Heeft ja. dat meegewogen, denkt u, in de strafmaat? Ja, dat heeft meegewogen met de straf, uh, in de strafmaat in deze zaak. Maar het is bijzonder omdat deze ontucht plaats heeft gevonden voor de vorige veroordeling. Dus je kunt in dit geval niet zeggen, goh, meneer is veroordeeld, heeft het toen weer gedaan. Uh, dus je moet eigenlijk de twee zaken bij elkaar optellen. En dan leidt dat in dit geval meestal tot een strafverlaging. Ja, een boek van de rechtbank. Dank u wel. Het Openbaar Ministerie doet overigens nog onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer en van twee anderen. De ouders zitten vast op verdenking van het doden van de zus van het slachtoffer. Mogelijk is dus ook het ontruchtslachtoffer om het leven gebracht. Als veganist of vegetariër hoef je buiten de deur niet meer alleen aan de quinoa burger of de boekwijd met gefermenteerde biostroop of die eeuwige salade geitenkaas. Het aanbod voor een vleesloze of puur plantaardige maaltijd in de horeca wordt beter en het wordt groter. En dat is goed nieuws in deze week zonder vlees. In Den Haag geven horecaondernemers die gaan nog een stukje verder onder het motto ook de vegetariër moet lekker goor kunnen eten. Laurens van Putten, verantwoordelijk voor de terrassen en keukens... aan de Grote Markt in Den Haag. Goedemiddag. U bent Hi. vandaag onze optimist. Uh, lekker goor eten, spreekt u dat dus uit? Uh, ja, goor lekker eten, zoals <laughs> we dat zeggen. Ja, klink, klinkt haags. <laughs> Ook niet heel erg smakelijk. Uh, nou ja, dat is eigenlijk juist heel erg smakelijk omdat bij goorlijker eten moet je denken aan uh, bijvoorbeeld uh, tacos... waarbij je met je handen vol in het eten zit en, en, en, en je gezicht erin zet. En het loopt lekker langs je gezicht. En, uh, dat, uh, en dat, dat is fijn. Ja, dat, dat, is fijn. Ja? dat craving dat gewoon dat craving, food, dat food, dat je echt trek in kan hebben. En dat missen vegetariërs, veganisten tot nu toe? Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat uh, goorlijker eten. Uh, in de horeca, ja. Ja, ja. ja want, ja, nou ja, goed, een frietje ook op? lekker, ja, maar wat maar ik vaak is niet... hoor ja? is uh, uh, ja de, die eeuwige salade met geitenkaas, uh, die uh, eeuwige quinoa burger, boekwijd pannenkoeken, ja we kennen het allemaal wel. Ja, en dat is niet uh, goor lekker. Dat is niet goor lekker, nee. Wat <laughs> is wel goor lekker? Uh, goor lekker is, uh, zoals ik het al zei, iets van, uh, van een lekkere tacos met uh, uh, uh, wat wij doen, uh, shawarma van oesterzwammetjes en een lekkere kwakken uh, uh, uh, mayonnaise mayonaise erbij, dat soort dingetjes, lekkere sla. Ja. En u gaat er nu voor zorgen dat rond de grote markt mensen meer lekker hoor kunnen eten. Ja. Um, is daar vraag naar? Dat, hebt u gemerkt dat dat nodig was? Of is dat echt vanuit de ondernemers gekomen? Van mensen hier die moeten maar eens lekker goor eten zonder al te veel vlees. Nee, wij merken echt dat er een ontzettende vraag naar is. Het is echt een, een ontzettend groeiende markt. We zijn Van nature zijn we al best wel veel met de vegetariërs en de veganisten bezig. En hoe, weer, hoe meer we daar uh, in, het, ons aanbod in wijzigen... Hoe, hoe meer we vegetariërs en veganisten uh, over de vloer krijgen eigenlijk. Ja, ja, dus in die zin is het ook ondernemers gedacht uh, dan. Toch zijn er nog heel veel mensen, hoor je ook, hè, die bij uit eten in eerste instantie denken aan een flink stuk vlees. Ja, nou, uh, uh, dat verandert dus ja, bij absoluut. de mensen die u ziet. Afgelopen week hoor je ook veel verhalen over rokers die zich langzamerhand een bedreigde soort gaan voelen. Hebt u in de horeca natuurlijk ook mee te maken. Zich ja. ook een beetje schaam als een sigaret opsteken. Denkt u dat dat ook gaat gebeuren bij vleeseters op den duur? Uh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik, uh, ik denk wel. Uh, dat mensen zich steeds bewuster gaan uh, afvragen... Uh, als ze al vlees eten, waar het vlees vandaan komt. Uh, um, en en uh, hoe dat vlees behandeld is. Uh, en, en dat soort dingen. Ja, ja. Ik merk zelf, als ik tegen mensen zeg van ja ik eet geen vlees... dat ze dan al snel zeggen van oh ja, maar ik ook steeds minder. Dus dat ja. er wel al in die zin een soort omslag komt. Ja, absoluut. Dat wat je wat dat moet terecht... verklaren dat ja. je vlees gaat eten bijna. Ja. ja, de wereld is aan het veranderen. Ja U ook? Ja. Want? Ik ben zelf ook gewoon minder... Het is voor mij veel minder prominent aanwezig in mijn, in, mijn, in mijn voedingspatroon. Mijn kinderen ook. Die willen ook minder vlees eten. Die houden ook nog wel van een stukje kip, hoor. Maar uh, ik merk dat ik gewoon ook thuis vaak... zonder dat ik het door heb, eigenlijk vegetarisch eet. Maar ook zeker bij het uitgaan rond de grote markt. Bijvoorbeeld Laurens van Putten. We gaan luisteren naar uw betoog. Neem plaats hier achter het spreekgestoelte. Okay. Laurens van Putten is vandaag onze optimist. Ja, kan die? Ja, kan goed. Een hele goede middag. In de week van Zonder Vlees ben ik blij dat ik mag vertellen... over hoe de horeca steeds meer de moderne, zelfbewuste consument... voor zich weet te winnen. De consument verwacht namelijk gezelligheid, betaalbaarheid... kwaliteit en variëteit. Daarnaast moet de menukaart tegenwoordig ook eerlijk en duurzaam zijn. Als horecaondernemer wil ik een steentje bijdragen... door onze gasten een goed aanbod te geven. Op de Grote Markt in Den Haag voeren we met meerdere keukens een aantal concepten uiteenlopend... van overdachte kippetjes van de rotisserie, soulfood en vegetarisch streetfood... tot aan homemade pizza's in, eigen, in onze eigen bakplaats. Zo zorgen we ervoor dat elke zaak op de grote markt een goed vegetarisch aanbod heeft. Een van onze winkels biedt zelfs 80% vegetarische maaltijden aan. En natuurlijk snappen we ook dat mensen uit eten gaan... en om te genieten van een heerlijke, snelle hap. En natuurlijk bieden we, bieden we ook bitterballen, tossies en een stukje vlees aan... Maar wel die van de, van de koeien van Boer Henk. Boer Henk, die ken ik persoonlijk. En die verzorgt zijn koeien elke dag met liefde. We geloven in en streven naar 100% duurzaamheid. We kopen zoveel mogelijk in bij onze lokale vrienden. We koken niet met poedertjes en pakjes. En proberen zo bewust mogelijk met onze producten om te gaan. Kortom, voor een goed stuk vlees kun je gewoon bij ons terecht. Daarnaast heeft iedereen het recht om het duurzaam, vegetarisch en goorlekker te kunnen eten. En de Goedjes uit Den Haag. Goor lekker eten, nu dus ook voor vegetariërs. Dankjewel, Laurens van Putt. Het verhaal van Laurens en dat van alle eerdere optimisten... staat op de sites van 1Vandaag en Radio 1. De Russische oudspion Sergej Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd... vechten nu voor hun leven in Engeland in het ziekenhuis. Een ooggetuige omschrijft hoe ze beiden bewusteloos aantrof... op een bankje in het Zuid-Engelse Salisbury. He was doing some strange hand movements looking up to the sky. Um they looked so out of it that I thought even if I did step in I wasn't sure how I could help. Nou, doet allemaal denken aan de in 2006 vergiftigde Alexander Litvinenko. Groot-Brittannië correspondent Lia van Bekko. Die komt hier zo meteen over vertellen. En in feite of fictie zoeken we uit of kleinere klassen... beter zijn voor de leerprestaties. Zoals een particuliere onderwijsinstelling beweert. Lambert Bruin, heb jij al zicht op een antwoord? Ja, het klinkt misschien logisch. Maar of het echt klopt en ook nog eens wetenschappelijk is aangetoond... dat horen zo onder meer van een docent en een hoogleraar onderwijs. Hier zit het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. Noord- en Zuid-Korea houden eind april een topontmoeting. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal spreken... met president Moon Jae-in van Zuid-Korea. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat een dergelijke top wordt gehouden. Ook staat Noord-Korea open voor gesprekken met de VS. De eigenaar van een voormalige christelijke zorgboerderij... in het Zuid-Hollandse Meerkerk... moet de cel in voor jarenlang misbruik van een patiënt. Hij is veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf... waarvan een half jaar verwaardelijk de patiënt kwam later om het leven. Justitie denkt dat ze is vermoord door haar moeder en stiefvader. Een pool die in de zomer van 2015 vrouwen in IJmuiden belaagde... is veroordeeld tot een verwaardelijke zelfstraf van twee maanden. De man joeg vrouwen die alleen over straat gingen de stuipen op het lijf... door zichzelf te bevredigen. Hij moet een van zijn slachtoffers ook 250 euro smartengeld betalen. En de politie heeft vanochtend opnieuw een tantratherapeut opgepakt... die verdacht wordt van seksueel misbruik. Daarnaast ook zijn huis doorzocht. Vier vrouwen hebben de afgelopen maanden aangifte tegen hem gedaan. Hij was actief in Renen. Eerder arresteerde de politie al een tantra masseur in Rotterdam. Jeroen, dankjewel voor verkeersinformatie naar Wijnandswaan bij de AWB. Met wat problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Dorp staat 6 kilometer file. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is nu zo'n 10 minuten.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 Over vertrouwen in de politiek. Dus dat schiet hier ook niet op, in die zin. Maar in de hele land schiet er niet op. Zorg. Nou moeten ze meer geld naar de mensen die het nodig hebben natuurlijk. Wonen en werken. Ik denk dat de gemeente daar nog meer op moet investeren. Dagelijks bij Radio 1 Vandaag. Eindhoven, Brainport, een van de slimste regio's van de wereld. Met grote bedrijven als ASML en Philips... waar meer dan 400.000 mensen werken... en waar vele innoverende start-ups floreren. Maar niet iedereen profiteert daarvan. Eindhoven heet een naar verhouding grote groep werkloze jongeren. Zo'n 850 zitten in de bijstand. Ja, ze vragen hier een mbo-diploma richting logistiek mag zijn. Ik ben met Monier op dit moment de vacatures aan het bekijken op zijn computer. Goede communicatievaardigheden heb ik wel. Woonachtig in de regio Eindhoven. Ik woon in Eindhoven. Hij zal maanden aan het solliciteren, maar wordt maar nergens aangenomen. Ik ben zo vaak op gesprek gekomen, krijg ik weer een mail terug. We hebben iemand anders gevonden. Dat is gewoon zulke dingen. Ik heb wel gewoon overal hier in Eindhoven, heb ik al geprobeerd. Echt overal. Als ik na een sollicitatiegesprek deur uitloop, heb ik wel het gevoel van ja. Waarom ben ik nou gekomen? Ik kon gewoon beter thuis blijven. Een kilometer verder staat het grote bedrijf van chipmachinebouwer Azemel... waar ze juist een chronisch tekort hebben aan personeel. Dat is heel moeilijk. Ik spreek met manager Hank Oosterbaan. We openen even de website. Ja, en dan, dan zien we eigenlijk dat we hier in Nederland ongeveer 365 vacatures hebben op, uh, op het moment. Oh ja, hier. 364 om precies te zijn. Ja. Precies. Mechanica vacatures, megatronica vacatures, elektronica vacatures... maar ook software development. En wat voor kwalificaties moeten die mensen dan hebben? Die hebben vaak een uh, master uh, degree uh, of zelfs een PhD afgerond... Uh, in een specifiek domein van de elektronica. Dus de slimme mens. De slimme mens, ja. ja voor die vacatures komt Moornier niet in aanmerking. Dat beseft hij zelf ook wel. Die mensen zijn er beter dan op school dan ik... Dat durf ik wel te vertellen. Ik vind dat de economie goed gaat. Maar jammer dat ik me niet daarmee kan mengen. Ik wil ook gewoon een normale maatschappij... net als een normaal iemand hier in Nederland. Maar er zijn dus wel factures waar jij gewoon op kon solliciteren. Waarom nemen ze je dan toch niet aan, denk je? Ik ben Koert van Iran. Ik ben best wel groot en ik heb een baard. Maar ik ben gewoon hier in Nederland geboren. Tilburg. Yeah. Nou ben ik gewoon een keer in Eindhoven. Eigenlijk ben ik een Nederlander, ja, maar ik zie het er niet zo uit... Dat wel. En je hebt het idee dat, dat dat je er niet zo uitziet... dat dat uh, jou belemmerd om een baan te vinden? Dat is niet het idee, maar dat is wel echt. Dat heb ik ook gezien tijdens een gesprek, een sollicitatiegesprek... dat ze daarvan schrikken. Ja, Wat, wat is jouw ervaring dan? Wat, wat, wat merkte je dan aan diegene die tegenover jou zat? Ja, die, die begint andere vragen meer over persoonlijk te stellen... wat ik in, in mijn vrije tijd doe en um, waar ik allemaal uithang zulke dingen... in plaats van meer vragen te stellen over het werk... of ik daar geïnteresseerd in ben. Het kan misschien ook komen dat ze je gewoon echt niet goed genoeg vinden. Waarom denk je dat het tot toch ligt aan hoe je eruit ziet en jouw achtergrond? Ik, ik weet wel uit mezelf als ik daar naartoe ga dat ik het wel echt kan doen. Dus ik weet niet waarom ze zo mij zouden afwijzen. Ik heb ook een vriend die gewoon Nederlands afkomst is... en hij, die krijgt gewoon een baan binnen twee dagen. Dus gewoon, hij heeft even één keer gesolliciteerd... Is genoeg werk voor hem. Hij kan overal op solliciteren. Die wordt gewoon zeker ook aangenomen. In de toren van ASML vragen ze zich ondertussen af... hoe ze nog aantrekkelijker kunnen worden voor nieuwe werknemers. Kijk, alles wat wij kunnen bieden in de regio... om die mensen uh, een nog fijnere woon- en werkplek te geven... dat helpt. Uh, kleine dingen als uh, de openingstijden van winkels... vinden internationale medewerkers nog steeds heel vreemd. Dat alles om zes uur sluit. Snap je? Dus... Daarin moeten we nog wel wat stappen zetten. Ja, we moeten de faciliteiten op orde brengen. Dat zoals? Kan, uh, dat kan over cultuur gaan. Dat kan over musea gaan. Uh, maar ook over sport en dat soort faciliteiten. We zitten in de toren van ASML. Ja. We kijken hier helemaal prachtig uit over Eindhoven. Wat hebben de mensen... Nou ja, zoals een wijkje wat we hier voor ons zien. Kleine wijkje, rode daakjes. Wat hebben die mensen eraan dat dit bedrijf bijvoorbeeld hier zit? Nou kijk... ASML is natuurlijk uh, een bedrijf dat erg snel groeit... maar wat ook een gigantische impact heeft... in de hele keten van bedrijven hier in de regio. Dus op het moment dat wij groeien... groeien een hele hoop bedrijven met ons mee. En dat is de impact, de waterval eigenlijk, de invloed die wij hier hebben in de regio. Uh, wij creëren ook banen in heel veel andere sectoren. Ook op een uh, mbo- en vmbo-niveau. Dus je zegt eigenlijk juist hier in uh, de regio Eindhoven zou je verwachten... eigenlijk dat er meer mensen een baan hebben dan ja. naar verhouding. Ja. ja, absoluut. Maar het is dus niet. Het is niet zo en nou daarom, ik zou heel graag willen weten, ja wat is dan de oorzaak hiervan en, en waardoor bestaat dan die dismatch tussen uh, uh, wat die mensen te bieden hebben en wat, wat het bedrijfsleven vraagt. Maar u weet dat is dus ook niet zo? Nee, nee. nee. nee. Maar het is nog een onderneming met een amb ambitieus team. Meneer blijft uh, door solliciteren. Ja, deze, deze factuur lijkt me wel iets. Ik denk dat ik ook meteen op ga solliciteren. En is klaar voor het volgende gesprek. Ja, ik zie er sowieso altijd netjes uit. Maar alsnog, kijk wel even in de spiegel... of er niet iets van die vieze dingen uithangen. Gewoon ook je houding moet netjes zijn. Gewoon netjes zitten. Niet als een hangjongen erbij zit. Je moet wel echt laten zien dat je wilt werken. En zo is het Manier houd vol. Morgen dan horen we hoe de komst van expats naar Eindhoven... de wijk en ook de scholen veranderen.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 Truilaard, make it on your own. Nieuws via de NOS komt uit Loos, de Daar is vanmiddag de uitvaart van uh, Mies Bouwman. Crematie is in uh, besloten kring. Verslaggeef Jeroen Wielaert van de NOS. Zijn er toch, Jeroen, uh, veel mensen die de laatste eer komen bewijzen aan Mies? Ja, en uh, ze kwamen allemaal in winterjas. Eén voor één. Sommigen ook al wat stram anderen toch het hoofd geheven, ernstige blikken. En die besloten kring die is toch wel heel groot. En uh, bestond uh, en bestaat nog steeds vooral uit uh, mensen uit uh, de televisiewereld. maar ook uit andere sectoren van de samenleving. Zo wel een blijk van uh, hoe breed georiënteerd Mies Bouwman was. Hoeveel mensen zich aan zich bond. En die zullen nu bij de toespraken van onder andere Fake de Jongen. toch ook weer haar stralende gezicht zien. Gezicht van hun warme mis. We hebben ook gehoord uh, laatste week natuurlijk... dat tot op het laatste heel veel contact gehouden... met collega's, oud-collega's, maar ook jonger-talent. Freek de Jonge noemde je al. Wie zie je nog meer? Nou, een van de eerste die uh, aankwam was uh, Joop van de Ende met zijn Janine. Daarna Paul de Leeuw, Cor Bakker. Uh, Martien de Bijl en Berend Boudewijn. Uh, Martin Schreuder, man van uh, de Transavia vliegmaatschappij. Jeroen Krabbe, Martijn Krabé in aanhang. Maarten van Rossum kwam aanlopen. Wilke Alberti met haar broer. Koos Postema, Gerard Koks, Albert Verlinden. Henk Spaan, Linda de Mol, Wim Schippers en. Ellen Jens Reet, architect Kees Dam, televisieregisseur Bert van der Veer... goede vriend ook Hans van Willigenburg, Tony Eijk, natuurlijk. Tony Eijk, hele oude vriend. Schilder Jeroen Hermkens, presentator Cornald Maas... André van Duin, Frits Barend, Ron Brandsteder... Pieter Broertjes, een van de weinige bestuurders... Jan Nagel viel me ook op met zijn vrouw. Oude Farah Corrive, later uh, een van de mensen achter 50 plus. Herman van Veen in zijn Uppie. En Paul van Vliet met zijn vrouw. En dan uiteindelijk na Liesbeth List. Onder veel klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Matthijs uh, van Nieuwkerk met Mark-Marie. Dat was dus een van de laatste van de, de BN'ers die binnenkwamen. En heel opvallend was het groepje O-N'ers... dat vlakbij de parkeerplaats tegenover de aula bij een bushalte had plaatsge plaatsgenomen. Onbekende Nederlanders, vooral vrouwen, ook al in dikke jassen. Eentje met hond, want Mies was ook hun Mies. Dag lieve mensen. Laatste eer voor de koningin van de Nederlandse televisie, Mies Bouwman. Vanmiddag dus de uitvaart. Het was Jeroen Jelaert van de NOS. Waar heb ik dat eerder gehoord? De 66-jarige expion spion Sergei Skripal is gisteravond in Engeland samen met zijn dochter zwaargewond aangetroffen. Zij bleken te zijn vergiftigd en vechten nu in het ziekenhuis voor hun leven. Deze ooggetuige trof de twee bewusteloos aan op een bankje. On the right hand side on the bench there was a couple. She was sort of leaning on him. It looked like she passed out maybe. He was doing some strange hand movements, looking up to the sky. Um, I felt anxious. I felt like I should step in, but to be honest. Een spion met een Russische achtergrond, vergiftigd in Engeland, hebben we eerder gehoord. In 2006 werd Alexander Litvinenko vermoord nadat hij met twee mannen had afgesproken. Alle ogen waren na die moord gericht op Poetin. 1 november 2006. Alexander Litvinenko caught on CCTV... on his way to a meeting with two former Russian spies... at the upmarket Millennium Hotel in central London. He thought he was amongst friends. 22 days later, he was dead. Correspondent Lia van over. goedemiddag. Dag Suzanne. Dat beeld van die, uh, ja, die kalende man, die Litvinenko, mm. leidend in het ziekenhuisbed... dat groene pyjama-jasje aan, dat staat ja. ons nog zo op het netvlies. En dat waren mm. de Britten ook nog niet vergeten, Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Uh, zoals je hoorde uh, was Alexander Litvinenko... Uh, op 1 november 2006. In dat hotel. In het centrum van Londen. Hij had er afgesproken met uh, twee bekenden. Van de KGB. Hij zat vroeger zelf bij de KGB. Um, daar bestelde hij groene thee met honing en citroen. Populaire drank bij uh, Russen in Londen. Er zou een smaakje aangezeten hebben. En hij zou zijn glas niet leegdrinken. Nou, twee uur later werd hij ziek. Uh, hij zou drie dagen overgeven. En na drie weken overleed hij in een Londens ziekenhuis. Nou, het spul in zijn thee. Uh, bleek later was polonium uh -huh. geweest. Een, een, een goedje waar je een vuile bom mee kan maken. He, dus Litvinenko was eigenlijk een menselijke kernbom geworden. Hij, hij werd ook begraven, herinner ik me nog heel goed, in een, uh, een verzegelde metalen kist. Ja, en ik begrijp ook dat er allemaal, allemaal sporen ook nog van dat gif waren door Londen. Heen. Absoluut, absoluut. Dat was het. Uh, uh, Scotland Yard uh, werd al onmiddellijk geattendeerd. Want Litvinenko zei op zijn doodsbed, dat die twee Russen die hij die dag uh, ontmoet had, dat die degene waren die uh, achter die aanslag op hem zat, op zijn mm -hmm. leven zat, Lugovoy en Kov, toen En um, toen Scotland Yard dat eenmaal wist, toen vonden ze allerlei sporen van polonium uh, in het restaurant van het hotel waar ze thee dronken, in de theekopjes, op de tafel, um, waarschijnlijk werd de, uh, uh, was het Polonium overhandigd aan uh, Luka toen op het Vliegveld in Moskou. En sinds dat moment, zei Scotland Yard, was er overal radioactiviteit. Op de stoelen van het toestel waar ze in zaten, dus naar Londen vlogen... in hun hotelkamers, op de paspoortfoto's... op een bonnetje um, uh, voor een kledingstuk dat ze kochten... bij het voetbalstadion van Arsenal. Op 21 plaatsen in Londen werd Polonium gevonden. Nou... Het punt is dat polonium heel makkelijk te traceren is als je tenminste geïdentificeerd hebt. En dat is ontzettend moeilijk, want uh, ik denk dat, dat is tenminste de overtuiging mm -hmm. ook van de Britten hier, dat die twee uh, verdachten zelfs niet wisten en er niet van was, waren uitgegaan... dat de Londense politie erin zou slagen om dat polonium te identificeren. Ja, ja Maar goed, ze, ze hebben het blijkbaar overal verspreid. Ik kan me voorstellen dat Londenaren bezorgd waren. Van, oh, komen wij daar nog mee in aanraking? Ja, dat waren ze wel. Uh, maar het was al uh, vrij snel duidelijk... dat polonium alleen gevaarlijk is als je het inhaleert... Mm -mm. En dat hadden heel weinig Britten gedaan. Uiteindelijk uh, toch inderdaad. Zeg, en, en wat was dat voor, voor hotel, voor restaurant... Waar, waar ze hadden afgesproken trouwens? Het was het restaurant uh, in het Millennium Hotel. Dat was niet zo gek ver van uh, de Amerikaanse ambassade... in de Londense wijk uh, Mayfair. Ik ben daar later nog een keer geweest. En toen hadden ze dat, heel, dat, dat hele oorspronkelijke restaurant... wat ik toevallig mm -hmm. kende, daarvan was niets meer over. Dat hadden ze uh, uitgebroken en totaal verniet en veranderd. Uh, maar er was uh, nog uh, één uh, ober die uh, wist te vertellen. dat inderdaad uh, zij ook allemaal door de politie onderzocht waren. Dat zij allemaal in ziekenhuizen um, uh, onderzoek hadden laten doen. Uh, dat uh, ze overal inderdaad die sporen van het polonium gevonden hadden. En dat toen nog niet duidelijk was hoe gevaarlijk het was. Mm -hmm. Maar um, ja, dat was inderdaad het verhaal mm -hmm. van die uh, Litvinenko en zijn vergiftiging. Ja, toen zeg. En toen heeft. want hij heeft op, op zijn ziekbed, zijn doodsbed al gewezen ja. naar ja. Poetin, die twee. Ja, ja, ja, ja. Het onderzoek naar de moord heeft uiteindelijk maar liefst tien jaar geduurd, hè? Zo lang. Kijk... Precies, kijk, de, de, de Britse regering wilde een, een goede verstandhouding met Rusland. Um, en dat was de reden waarom het jaren werd afgehouden. Hè? Het verzoek van de weduwe van Litvinenko om een openbaar onderzoek. Um, uh, en in al die tijd ja, verslechterde de verhouding met Moskou. Want nogmaals, vrij snel al wist Scotland Yard wie achter de moord zaten. En vrij snel na die moord eiste de Britse aanklager... Het uitle de uitlevering op van die twee verdachten. Eén van die twee verdachten... Werd later Kamerlid in, in Moskou. En Poetin weigerde absoluut die twee mannen naar Londen te sturen. om hier terecht te staan. Dus ja, de relaties werden uh -huh. niet minder goed om. toen uh, eindelijk dat onderzoek er kwam. in 2015. en een jaar later concludeerde. dat inderdaad Moskou erachter zat. En sterker nog, dat wat de rechter betreft. Alles wees naar uh, Poetin. Omdat, zei de rechter, het erg onwaarschijnlijk is... dat als je eigenlijk een uh, klein nucleair bommetje maakt... Uh, en dat gebruikt op Brits grondgebied... dat dat, zou, uh, dat, ja, dat kan alleen maar van het Kremlin komen. En zeer vermoedelijk van Poetin zelf. Zit dat nu de contacten tussen de Britten en de Russen nog in de weg? Absoluut. Ja. Ik hoorde net uh, een paar minuten geleden de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zeggen uh, dat uh, Moskou, kan rekenen, Moskou kan rekenen op een, op een stevige reactie, zei hij. Als zou blijken dat hier het Kremlin achter zit. Uh, dus. Uh, achter deze dus de laatste aanval ja, in ieder geval op die meneer Skripal. Ja, ja. Mm -hmm. ja, ja. En er wordt hier natuurlijk, kijk, nog, er is nog niets bewezen, Suzanne, dat weet iedereen. Ja. Maar nogmaals, met in het achterhoofd die zaak uh, Litvinenko. Uh, wij alles toch in de richting van Moskou natuurlijk. Je zou wel gek zijn als je, als je daar niet het eerst aan dacht. Um, of in deze zaak kan worden aangetoond... dat opnieuw Moskou erachter zat, is natuurlijk een tweede. Maar wat ik ook interessant vind, is dat uh, anderen zeggen... Uh, waarom doet Moskou dit nu als Moskou erachter zit, dan is dat omdat het een waarschuwing is... aan dissidenten Russen. Er zijn nogal wat dissidenten Russen, uh, vaak superrijke oligarchen... Uh, tegenstanders van Poetin, die Londen als hun thuishaven beschouwen. He, en, die, en, en die vinden het ook heel makkelijk uh, om hier hun geld mm -hmm. te parkeren. He, om hier huizen te kopen, om te shoppen... om een kinderen te stoppen en zo. En Moskou's boodschap zou zijn, waar je ook bent als Rus, als staatsvijand... Als hij ook Litvinenko beschouwd zou hebben, wij weten je te vinden in het buitenland. Nou, zeker. Ik heb de indruk dat intussen de, de Britten er ook nogal, nou ja, misschien een beetje moeilijk over doen. Er is nog niet zo heel veel bevestigd over deze laatste zaak. Nee, er is nog niet heel. Nee, alles wat we weten is dat uh, uh, deze man en zijn dochter behandeld worden in het ziekenhuis. Um, en dat is het eigenlijk wel. Het lijkt als ze zijn vergiftigd hè, op een mm -hmm. openbare plek, net zoals destijds en Litvinenko. Uh, Litvinenko. Ja. Uh, dat is alles wat we weten. Uh, niemand weet. Of hoe erg ze in levensgevaar zijn. Niemand weet, behalve dan dat ze moeite hebben met ademhalen, hoe groot hun fysieke problemen zijn. Maar nogmaals, er zijn nogal wat overeenkomsten met die zaak van 2006. Dus vandaar dat Londen toch denkt in de richting opnieuw van het Kremlin. Mijn diplomatiek weer op scherp staat. Dankjewel, Groot-Brittannië- correspondent. Lia van Bekhoven. Feit of fictie? Lambert, tijdens de uitzending hoorde jij gisteren iets aparts? Uh, ja, een reclamespot die al langere tijd op deze zender te horen is... van onderwijsinstelling Lusac, En daarin zeggen ze het volgende. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine klassen leiden tot betere leerprestaties. Bij Luzak weten we dat al 30 jaar. En het klinkt, lammert, ook best logisch. Een kleine klas, uh, ja, daar let je beter op, wordt er beter op jou gelet. D dat klinkt heel logisch. Ja, maar ik kan me herinneren hier tegenstrijdige verhalen over oh. te hebben gehoord. Vooral over dat wetenschappelijke bewijs. Dus ik ben het gaan checken. Eerst maar eens bij iemand die zelf voor de klas staat. Paul Scheltes is docent Engels in Den Haag. En hij denkt er zo over. Het verschil zit er maar vooral in dat... Leerlingen in VML-basis en zo, in vml kader in kleine groepen zitten omdat ze veel meer werk vragen. Dus uh, als je zegt, wat is meer werk? 30 gymnasiasten of 15 VML-basisleerlingen? Uh, absoluut 15 vm basisleerlingen Dus ook al is er een kleine klas, het niveau speelt een grote rol. En hoe belangrijk is dan de rol van de docent hierin? Ja, dat weet hoogleraar onderwijs Jan van Tartwijk van de Universiteit Utrecht. Over die rol van de docent zegt hij dit... Nou, wat, wat je eigenlijk ziet in uh, scholen die het internationaal gezien heel goed doen, is dat daar door scholen en scholaren heel stevig wordt geïnvesteerd in de kwaliteit. Van de leerkrachten. Oké, okay, je moet dus investeren in de kwaliteit van de leerkracht, maar dan terug naar de stelling. Leveren kleine klasjes dan betere leerprestaties op? Ja, nou, ik heb flink rondgezocht, maar in Nederland is er vrij weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En er zijn veel buitenlandse onderzoeken die elkaar weer tegenspreken. Dus ik legde het ook voor aan van Tartwijk. En hij vertelde dat het nogal een genuanceerd verhaal is. Wat je eigenlijk eh, redelijk ziet in de literatuur, is dat eh, als je kijkt naar puur onderwijsprestaties, dat het eigenlijk consistent maar een klein effect laat zien. En je moet dan echt klassen behoorlijk veel kleiner gaan maken dat het grote effecten hebben. Eh, maar wat wel is, is dat er dan wel meteen gezegd wordt van dat zie je dan misschien niet terug in schoolprestaties, maar wel in de, het arbeidsplezier van docenten... en ook hoe prettig de leerlingen zich in de klas voelen. Dat zegt de hoogleraar onderwijs, Jan van Tartwijk... van Universiteit Utrecht. Dus, uh, Lambert, als ik het goed begrijp... Dan speelt er veel meer mee dan een klein klasje... om de leerprestaties te verhogen. En dan terug naar de stelling dan. Kleinere klassen leveren betere leerprestaties op. Ja, feit of fictie. Kom ja. er maar in. Als we het allemaal optellen, is het toch echt fictie? Onderzoekers spreken elkaar tegen. En Van Tartwijk laat heel duidelijk zien... dat de grootte van de klas een beperkte invloed heeft... op de leerprestaties... De is Duidelijk dat er veel meer nodig is dan alleen een klas kleiner maken om die leerprestaties beter te krijgen. Een kijk, goede leerkracht, dus. Ook? Ja, ja, zeker. En het niveau van de leerlingen moeten ze dan in huis hebben, ja. allemaal goed. Lammert, uh, dat is dan helder. Zeg over een uurtje training vandaag, vertel eens uh, wat je zo al bij je hebt dan. Ja, ik weet niet of jij wel eens een fles op het strand hebt gevonden. Ik, uh, ik wel, dat vond ik heel spannend. Met de flesenpost. Ja, oh, ja, Ja, ja want ik wou net zeggen, een fles op het strand. Nee, ja, dat vind je wel. weer en dat soort dingen. Altijd kijken of er een briefje in zit. In Australië is nu de oudste flessenpost ooit gevonden. En die zat in een Nederlandse fles. En uh, verder nog een uh, opvallend verhaal. Want een succesvolle serie uit de jaren 80 en 90... komt eind deze maand uh, terug. En welke dat is, dat vertel ik straks. Oké, okay, dan moeten we nog even een uurtje raden. Succesvolle serie uit de jaren 80 en 90. Oké, okay, nou goed. Uh, we horen het zo meteen over een uurtje in trending vandaag. Eén vandaag gaat door na drieën. Zometeen praat ik met Tanja Ineke. Zij is voorzitter van het COC en zij is op bezoek geweest bij minister Grapperhaus. Waar dat gesprek over ging, vertelt ze zo. NPO Radio 1. Donderdag om half acht. Een onverstaanbaar goede show. dames en heren. vrij de jongen over Nederlands hoop in bange dag. Ze eet haar brak zonder te proeven. Die avond is het vrij. Dat is het tol van roem.